tegen de uitzichtloze situatie en erbarmelijke omstandigheden in het gevangenenkamp.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 van Filemon. Welkom in de tweede uur van de Wereld van Filemon. Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dit doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. We gaan weer een prachtige reis maken. Een uh, wereldreis, kan je wel zeggen. Geheel op het, uh, op het continent Amerika. We gaan naar uh, Canada bijvoorbeeld. Dan gaan we iets naar het uh, zuiden toe. Dan komen we uit in Amerika, Boston. Daar zit Marit de Vos... Dan zoeken we de warmte op in de Caribbean. Naar Curaçao gaan we. Egon Cibrandi, dat is een dj daar. Die, uh, die dj't bij uh, Dolfijn FM. Prachtige baan lijkt me dat. Radiostudio aan het strand. Uh, daarna gaan we naar uh, Brazilië. Luba Corbet, die, uh, die zit daar voor ons. En daarna naar Rob van der Merwe uit uh, Canada. Uh, we gaan het hebben over statussymbolen. Wat zijn bepaalde statussymbolen in, in landen? En we gaan het hebben over broodbeleg. In Nederland kennen wij natuurlijk de Hagelslag. Chocopasta, uh, pindakaas, kaas, goudse kaas, belegen, jong belegen, extra belegen. Maar wat smeren ze in het buitenland op hun brood? Dat ga ik uitzoeken dit uur. Eerst even een kort rondje langs onze gasten, onze correspondenten, onze Nederlanders die in het buitenland wonen. Goedenacht Marit de Vos in Amerika. Hoi, goedenacht. Wat gebeurt er nu in Boston? Um, er zijn al een aantal dagen voorbereidingen, want maandag is het Marathon Monday, dan is het de grote marathon van Boston. Dat is ook echt iets groots, want ik ken de marathon van New York, maar de marathon van Boston daar heb ik nog nooit zoveel van gehoord. Nee, ik ook niet, maar het is iets heel groots. Het is eigenlijk ook een feestdag, want het uh, is Patriots Day, dan vieren ze dat uh, de revolutie van Amerika is begonnen, dus dan gaan ze om vier uur ochtends gaan ze de, de Battle naspelen, weet je wel, op het straatstraatje. Um, en dan daarna is de, is de grote marathon door de stad en er uh, gaan er niet zo'n 20.000 uh, mensen in school, dus ze worden gedropt buiten de stad en rennen ze naar het centrum van Boston uh, liefst in twee uur. En dan groot het feest. je jij ook lopen? Nee, nee, je moet ook echt uh, gekwalificeerd zijn. Je kan niet zomaar binnenkomen. Oh. Mocht helaas niet, uh, niet meedoen. Maar je gaat wel feesten? Ik ga wel kijken, ja, en het wordt zonnig, dus dat is mooi. Heerlijk. Hey, blijf hangen, ik spreek je zo meteen over statussymbolen. Die heb je okay. natuurlijk veel in Amerika en over broodbeleg. Ik ben wel benieuwd hoe dat okay. zit in Amerika. Tot zo. Egon Sibrandi op Curaçao, goeienacht. Goeienacht Egon, ik hoor wel de zee, ik hoor jou niet. Oh nee, sorry, ik viel net even weg, maar eh, hallo, goeiedagom. Oh, ik, ik heb wel het gevoel dat ik de golf hoor, of kan dat niet? Nee, je hoort het ruizen van mijn auto. Oh... Zo'n romantisch op. beeld voor ogen. <laughs> nee, dat is al Je staat. hoeft niet al eerlijk te zijn, hoor. <laughs> hey, de aanstaande koning van Curaçao die krijgt een heel mooi cadeau van uh, Bonaire. Wat is dat? Ja, ik vind het wel heel, leuk, heel wel leuk bedacht van ze. Ze geven hem zijn eigen duikplek. Op Bonaire? Ja, op Bonaire. En het, het Bonaire is natuurlijk een eiland waar, waar heel veel gedoken worden. Het staat bekend om het duiken. En ik weet dat Willem-Alexander zelf ook een duiker is... En zij hebben dus bedacht van, nou ja, al die duikplekken op Bonaire hebben een naam... en er is blijkbaar nog een plek die geen naam heeft of een oninteressante naam. En dus krijgt hij straks de naam Koning Willem-Alexander. Maar hoe, maar hoe markeer je zoiets? Of is dat... Ja, er staan bordjes aan de kant en, en op alle kaarten, duikkaarten die gemaakt worden... wordt het aangegeven als de plek Koning Willem-Alexander. En iedereen kan er natuurlijk wel gewoon zelf ook duiken. Het is niet alleen dat hij er alleen mag duiken. Nou ja, als het goed is blijft is het een openbare plek, ja. Maar het zou natuurlijk leuk zijn, ik weet niet of dat, dat nog mag doen als koning... maar het zou natuurlijk heel leuk zijn als hij daar ook een duik zou gaan maken. Ja. Ja, ik weet niet of hij kan duiken. Ik kan me niet voorstellen, Willem-Alexander ja, ja, ja. een duikpak. Het is een duiker, oh. nee, absoluut. Oké, okay, het is een duiker. Oh, oké. Okay. ja. ja. En, en, en jullie voelen dat wel ook echt als jullie, uh, jullie koning? Willem-Alexander? Ja, de, de, de eilanden en zeker Curaçao zijn erg koningsgezind. Koninkrijksgezind, ja, koningsgezind. Ja, dus ik ben benieuwd wat Keurig zou doen voor cadeau gaat geven. Ja, ik, dit hebben ze een beetje van ons weggekaapt. Dus daar ben wel van. Dus daar zullen we iets anders origineels moeten bedenken. Ja, zit jij ook in het bedenkcomité? Je, je nee, ik ben wel mensen erin zitten. Maar oh. ik, nee, ik, ik, ik weet nog niet wat wij gaan doen eigenlijk. Nee. Uh, nou ja, ik, ik ga met jullie meedenken. Vind ik wel ja, le leuk om ja. eens over na te denken. Wat, wat geef je... Willem-Alexander nou op Cure een eigen strand misschien... Een ja. stuk strand? Ja, maar dat is toch helemaal niet leuk om naar het willem op het strand te gaan. Dat weet ik niet. Dat vind ik wel leuk. Lekker oranje bittertjes erin? Ja, nee, ja, misschien ook niet. Ja, want, ja. Nee, Ik associeer Willem-Alexander wil altijd met pils. Dus misschien moet je ja, daar iets dan mee we doen. we kunnen een bar naar hem noemen. Ja, nou, dat, dat, dat zou heel goed zijn. Dus daar zou ik wel naartoe gaan. Willem-Alexander-Bar, daar zou ik een bezoekje gaan brengen. Dat, dat, klink, dat klinkt gelijk gezellig. Ja, vloeit je drank rijkelijk. Nou, stel het voor aan de vrienden van het bedenkcomité. Ga ik doen. Hoor je volgende week dan. Blijf hangen, dan gaan we het zo meteen hebben over statussymbolen en over broodbeleg. Oké. Okay. Tot zo. Hoi. Luba Corbet in Brazilië. Goeienacht. Hoi, Simon. In Brazilië is alweer het najaar begonnen, hoorde ik. Ja, het is echt uh, vandaag echt goed begonnen. Het is gewoon eigenlijk Holland weer. Mierig, grijs, grauw. En vind je nou, het dan ook heerlijk, na nou, al dat warme weer, om eens een keer even wat regen te voelen? Ik kan me maar ik het maasje voorstellen. Vind je het dan ook lekker om even wat regen te voelen? Nee, Naar... nee eigenlijk niet. Oh. Nee, ik voel ze meteen weer van uh, dat ik echt weer weet waarom ik eigenlijk Nederland ontvlucht ben. Ja. Of een van de redenen. Maar ja, dan zit ik eigenlijk gewoon hier in een stad die bekend staat onder motregen. Ja, maar, bijna want... zeg maar de motregenstad. Want ik kan me voorstellen dat als het altijd maar lekker weer is... altijd maar die zon, dat je regen wel even lekker vindt. Maar, maar, maar jij niet dus? Nou ja, we hebben dus regen gehad in het regenseizoen. Oh, dat ja. is dan gewoon echt dat stoere moesomregen... dat ja. van vijf tot zes uh, keihard komt. Dat vind ik leuk. Ja. Maar dat, dat, dat motregen is gewoon deprimerend. En ik luister nu al een beetje, ben nu al een beetje jaloers op Egon... omdat hij daar <laughs> zo met zijn strand zit en zo. Dus in Brazilië ja. heb je leuke regen en uh, stom regen? Ja, en dat die stomme regen. Dus de griepprikkampagne griep is nu hier ook begonnen. Oké. Okay. Dat dus dat is. dat moet dus ook allemaal hier, want dan is het koud en zo. Dan moet iedereen ziek als het uh, 15 <laughs> graden is. Ja, hier is ook echt iedereen ziek. Ik heb ook echt al <laughs> ja. twee weken keelpijn, die gaat gewoon niet weg. Het, komt gewoon echt, het moet warm weer worden, maar morgen wordt het dan eigenlijk warm. Maar dan gaat het ook regenen. Nou, dan hebben we gewoon gelijk weer. We ja, dan dan hebben gewoon in Zuid-Amerika gezien hetzelfde weer als in Nederland. Nou, dat is dan dus het enige bouwen. positieve eraan. Dat we gelijk ja, is hetzelfde. weer hebben. Hij hey, blijf hangen zo meteen. Gaan we het hebben over statussymbolen en over broodbeleg? Oké. Okay. Hou je vast. Rob van der Merwe in Canada. Goeienacht. Goeienacht. Heb jij nog plannen na, na dit gesprek? Uh, na dit gesprek? Uh, ja? ja. We stelt een uh, DJ uit Breda, DJ Ria, speelt. Uh, hier in een club en uh, we gaan met een paar Nederlanders uh, gaan we daar uh, een leuk feestje vieren. Leuk, leuk, leuk. Uit Breda, helemaal naar Canada. Ja, ja. We DJ staan, Rehab. Wekelijks van uh, van hier uh, sinds kort in, in een nieuwe club uh, uh, Nederlandse DJs. Ja, want natuurlijk alles wat uit Nederland komt en dans is, dat is natuurlijk hip. Ja, precies. Maar en Rehab is het een grote naam? Nou, het is wel een opkomende naam. Hij heeft wel Tomorrowland, dat soort dingen gestaan. Dat is niet heel erg bekend, maar het is wel een heel erg uh, opkomende naam. Dus uh, komt voor een aardig, maar het komt voor een aardig prijsje. We hebben 20 dollar kwijt erheen hier dus, ja. Oké, okay. en, en is het een grote hippe club? Uh, ja, het schijnt, ja, het schijnt wel echt een, het gaat het de eerste keer dat ik er heen ga... maar het schijnt wel echt een, een, een, een grote zaal te zijn, inderdaad. Oké, okay. nou ja, leuk. Ja, zeker. Eerst nog even hebben over statussymbolen en over broodbeleg en dan naar de club. Ja, precies. Nou, Een mooie avond heb jij. Ja. Gaan we even naar, uh, ja, het is geen dansmuziek, maar wel lekkere muziek. De uh, Limineers met Hey Ho. Hey! ben I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping. Instead, hey. I've been sleeping in my bed. Oh. Sleeping in my bed. Hey. Oh. Oh. So show. We schrijven maart 2013. Dit zijn de Lamineers met Hey Ho. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. En ze noemen het folk-rock, Amerikaanse folk-rock. We gaan even luisteren naar Koefnoen over het uitgeven van geld. Kopen. Geld moet rollen, Geven het is uit. Kom, geef het is uit. Ja, geef het is uit. Negeer gewoon de noodklok die luidt en geef je geld grif uit. Je rode cent en jouw lieve duit, ook jouw lieve duit, zelfs jouw lieve duit. stelt de koopkracht, geef uit een de speel, wat moet verbruikt. Geef al je cent eruit. Kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen, kopen. Heel de huizenmarkt ligt lichtbald, koop dat huis. Kost gedrool, koop een hypotheek. Kies op klinik, doek nou. Of genade, en kop goud. Even sneer in je wele. Koop ring, bling, bling voor je vrouw. Koop een aandelenpakket. Vol een blik, stappen een dan crash de AX. Dat zegt niks, lieve schat. Vier een neus en een bent. voor je wijf. Geef het hem, voor je lijf. Je zou moeten weten dat. Wat? Geld moet rollen, geef het eens uit. Ja, geef het eens uit. Kom, geef het eens uit. Geld moet rollen, geef het uit. Al voelt het fout of rot? Verteer die pot. Ja, Kufnoen was dat over het uitgeven van geld. Ja, er is natuurlijk niet zoveel uit te geven meer uh, dankzij de crisis. Maar er is één merk wat nog wel als een gek verkoopt, een automerk, namelijk Porsche. Ze hebben dit jaar al 20 meer verkocht dan uh, in 2012. Ja, en dat vind ik echt ongelofelijk in deze tijd van crisis. Want je zou denken, een Porsche, dat is dan het laatste wat je koopt als je in geldgebrek zit. Maar misschien zijn dat juist hele rijke mensen die uh, toch het geld wel hebben. En uh, ja, dan maar een Porsche kopen. En misschien zijn het wel mensen die eigenlijk een Maserati of een nog duurdere auto zouden kopen... En, Misschien is een Porsche-koper voor hun al wel zuinig aandoen. Ik weet het niet. Maar in ieder geval 20% meer verkocht van Porsche dan in 2012. Uh, ik wil ook nog even zeggen wereldvanfilemon.bnn.nl. Dat, dat is onze website. Uh, wil jij eens kijken hoe zo'n correspondent eruit ziet? Er staan, overal, uh, er staan allemaal pasfotootjes van deze mensen op die site. En ook de drankjes van de suipserver staan keurig gearchiveerd... op wereldvanfilemon.bnn.nl. En dan gaan wij naar Marit de Vos in Amerika. Nogmaals, goedenacht. Goedenacht. Student ben je daar in Boston. Uh, ja. We gaan het hebben over uh, statussymbolen. Wat is nou wat jij meteen hebt aangeschaft in, uh, in Boston om erbij te horen? Ja, ik heb nog niks aangeschaft ik was als, um, als echt statussymbool zeg maar. Maar oh. ik was al uh, verslaafd van Apple. Dus ik, ik liep er al een beetje voorbereid met mijn uh, iPhone hm. en iMac en al die dingen. Maar je ziet wel dat iedereen een uh, iPad heeft, een mini. En um, in de metro zit iedereen met een e-reader. En dat, dat zie je wel in, uh, in de Amerikaanse cultuur uh, staan, ja. Maar dat moet toch een keer misgaan met Apple, zou je denken? Dat, kan toch niet al, al, al, dat succes kan toch niet blijven duren? Ja, nou ja, ik ben zelf ook heel tevreden gebruiker. Dus je ziet ook iedereen ermee aantekeningen maken in, uh, in, in colleges, zeg maar. Ja, het is nog steeds gewoon heel... Uh, Heel prettig en zo. Dus ja, dus dat werkt dan. Wat je, wat je verder, zeg maar, als verschillende statussymbolen ziet, is bijvoorbeeld bakstenen huizen. <laughs> dat viel mij heel erg op. Omdat alle huizen ja. daar meestal van hout zijn natuurlijk. Ja, ja. Dus dat had ik me eerst niet beseft, maar een brownstone noemen ze dat. Dat is vooral voor Boston en New York, hoor. Maar daar is het... Uh, daar is dat wel echt een, uh, een teken dat je gewoon uh, goed geld hebt. Want die staan in de... Dat zijn oude huizen natuurlijk. En die staan in de goede wijken in, uh, in Boston en New York. Dus een brownstone, dat, uh, dat is een statussymbool, ja. Ja, en auto's natuurlijk. Auto's, ja. Jersey Shore, dat, uh, dat zie je daar... Daar zie je er wel voorbij komen, ja. Dat soort types. Ja, van de dikke SUV's. Ja, ja. En, uh, maar dat is dan voor mannen natuurlijk. Maar ik denk ook vrouwen wel, hoor inderdaad. Die doen de boodschappen in zo'n SUV en... Uh, hoe groter de auto hoe, uh, hoe welvarender ja ja um, maar voor vrouwen is het is het ook wel meer de, de juwelen en zo de, je, je hebt heel erg de, ik weet niet of het weet maar je hebt, in amerika moet je een engagement ring geven uh, die echt een beetje imponerend is oké okay, nou, dat wist ik niet nee is <laughs> er maar dit is zelfs een soort van minimum uh, uh, bedrag dat je aan uit moet geven ze hebben ze zeggen hier als je drie maanden uh, netto salaris minimaal in je verlovingsring moet uitgeven. Oh, wat veel. Ja, het is bizar veel. Dat is gewoon een... Wat, wat, wat, wat slecht eigenlijk ook. Ja, dat, dat is natuurlijk wel echt dan weer heel groot verschil tussen Amerika en Nederland. In Nederland zou je zeggen, ja, als die mooi is, dan maakt het niet uit hoeveel die kost. Precies, en ik denk ook dat bij ons het, ik, ik zit er nog niet in in die scene, maar ik denk dat de trouwring ook belangrijk is. Hier zit het juist echt de verlovingsring en dan vragen ze aan elkaar... How big is your rock? En hoeveel karaat en zo. en Het is echt een soort van uh, bewijs... dat je man uh, genoeg om je geeft als hij duur genoeg is. Maar dat is ook en, in alle lagen van de bevolking, heb je het idee? Ja, het is een beetje... Ik denk, ik heb een beetje nagevraagd hier aan de Amerikanen. Het is wel echt wijd verspreid. Maar uh, ze denken dat het uit de juweliershoek komt. Dat die het gewoon hebben geïnitieerd. Want Slim. het is natuurlijk een belachelijke regel. Uh, drie maanden verlaat. Maar ze hebben nu ook uh, een nieuwe hype geïnitieerd. Ju juweliers. Dat je... Zelfs als je niet verloofd bent, maar gaat scheiden... moet je als vrouw eigenlijk jezelf een engagement ring cadeau doen. Ah. <laughs> dat is wel heel slimme slim marketing, moet ik zeggen. Ja, van ja. Van de juweliers. is een uh, hele slimme, slimme bedrijf, uh, bedrijfscultuur bij al die Tiffany's. en uh, ze, ze hebben gewoon hele aparte winkels alleen voor die engagement ring... waar ze de mannen eerst proberen zelfverzekerd te maken... door ze. ...in een lift mee te nemen naar de bovenste etage van een gebouw... ...zodat ze meer geld gaan uitgeven in, uh, in je winkel. Hoe werkt het dan? Nou, bij Tepsnips doen ze dat bijvoorbeeld, hoorde ik. Dan, dan als je als man daar binnenkomt en je zegt... ...ik kom hier voor een verlovingsring... ...dan nemen ze je mee apart naar een aparte... ...krijg ja, je een andere uh, winkelbediende... ...die beter getraind is op mannen. <laughs> en dan, uh, dan gaan ze, ja, nemen ze dus blijkbaar altijd mee in een lift. Want psychologisch ga je dan... Omhoog. meer geld uitgeven als man. Dan voel je ah. je verzekerder. Ah. Van ah, oh, voor dat, voor dat soort dingen zou ik heel recalcitrant worden. Ja, er ja, zijn dus hele studie waarschijnlijk opgedaan. Ja. Dus we zullen jou wel in een andere, uh, andere psychologische... Uh, weet ik veel... Uh, <laughs> Hokje. psychologische setting op jou wel aanpassen. Maar, maar, maar, maar jij zit in het studentenleven... en die, die zijn vaak ook wat alternatiever. Die zullen dat soort dingen toch niet allemaal... die zullen daar toch niet aan meedoen, of wel? Nou ja, ja, wel. Je ziet gewoon eigenlijk dat het gewoon echt een beetje de regel is. Weet je wel, ja. Ik weet natuurlijk niet. Die hebben natuurlijk, ze, ze gaan wel, uh, wel jonger verloven dan wij, denk ik. Ja. Maar ze werken, werken ook jonger. Dus ja, dan, dan is natuurlijk... Je drie maanden salaris is, is natuurlijk lager dan wat je nu ouder bent. Maar nog steeds moet je er wel een, een x-bedrag aan uitgeven. En jij studeert. Dat geeft jou natuurlijk ook wel status, toch? Ja, ja, zeker. Ja, en Boston... Ja, dus in Amerika lopen ze altijd rond met hun truien. En zelfs de ouders van studenten lopen rond met... mijn dochter studeert aan Harvard of mijn zoon ging naar... Oh. weet ik van Yale, ja. Wat fout. Hele merchandising en... Uh... Dan merk je wel echt een groot verschil tussen Nederlanders en Amerikanen, toch? Ja, en er was ook, wat mensen binnen schieten... Uh, veteranen, Vietnam-veteranen lopen met petjes en truien... om te laten zien dat ze veteraan zijn geweest. Ah... Oh. Ja, Wat, uh, Die ja. kan je echt herkennen, gewoon in, Wat, in het straatbeeld. Ja, ja, maar dat vind ik dan nog wel. Ja, die hebben uh, hun, hun leven gewaagd voor het vaderland. Maar, maar, ja, maar om pocherig ja, te gaan lopen. dat je, zou je het niet zien. Nee, nee, nee, dat zou je nooit zien. Nee, nee, nee. nee. Nou, helemaal niet. Dat je, dat je een trui hebt met. Mijn zoon studeert op de UVA. Dat, dat, <laughs> <ik zie maar. laughs> ja, precies. Ik bedoel, ik, ik kom uit Leiden en wij uh, hebben ook zo'n winkeltje. En niemand die gaat zo'n zo trui kopen hoor. Dan ben je echt een nerd. Maar. Hier, ja, iedereen staat uh, van top tot teen met een met een muts en een sokken van Harvard. Je hebt echt alles. Ja, Ben jij gevoelig voor statussymbolen? Uh, denk ik wel, maar niet op een, uh, op een andere manier dan een uh, jaar zeg maar. Maar, maar welke manier dan? Meer met nou ja, carrièreachtige dingen? Nou ja, ik zou nooit, als ik dan iets koop, zou ik nooit de namaakversie aandoen. Weet je wel? Oh nee, nee. Oh nee, dat kan ik ook niet, uh, doen. Nee. Adi is goed met vier strepen kopen. Dat vind ik dan echt. Ja, doe het dan niet. Nee, nee. Dan nog maar liever ja, ja. iets met, van een onbekend merk, zeg maar. Ja, maar ja, precies. Ik ben, uh, maar ik ben inderdaad niet zo'n uh, uh, grote horloge, grote auto type. Dat maakt me niet zoveel uit. Nee, vind, dat, mannen zijn ik, voor jou niet aantrekkelijker vind, in een grotere auto. Wat is er met grote... Het zit lekkerder? Nee, aantrekkelijker. Zijn mannen, vind je mannen aantrekkelijker met een grote auto? Nee, ik vind ze aantrekkelijker met een coole auto. Weet je wel, met uh, weet ik veel, een... Uh, een eend of zo, vintage. Oh ja. Dat is vet. Dat heeft een verhaal. Oh, ja, mag echt niet. Dat is ook okay. zo nep. <lacht> nou, dat, is, zo, dat vind ik echt zo'n gecreëerd... Een eend, dat vind ik zo'n gecreëerd image. Dat is, een, dat is iets bedachts. Dat is niet... Dat ja. is, dat is, ja, dat dat is, is leeg. Ja, oké. Okay, maar dan moet je dus juist niet een eend. Ik zeg ook nu natuurlijk weer heel iets verkeerd. Maar als je, als je echt iets vet hebt... en je zit een verhaal weet ik, van trabant of zo... Rugland, maar het is toch ook heel aantrekkelijk als je als je als man daar gewoon helemaal nie, niet om geeft, dat is eigenlijk veel aantrekkelijker dat je helemaal onafhankelijk van die status bent. Probeer, ik probeer als je daar gewoon boven staat, dat, dat vind ik nog ja. meer status geven. Ja, dat is zeker waar. Maar ik probeer dat, je dat, mijn eigen ja, Skoda goed te praten. Ja, nou ja, jij ja, met je Skoda. dat, dat staat dat geeft er hetzelfde aan. Er zit een verhaal bij misschien. Hou je van Scoda geen, idee. maar. Nee, die heb ik van mijn schoonvader die dat hij maar over is, echt... het bedrijf heb ik gewoon overgenomen. Ja, nee. Emotionele waarde? Nee, nul. Ja, nee, maar dat nee, ding heeft echt nul. Nul, nul emotionele waarde. Ik, hoop, ik had het niet luisterd. <laughs> oh, nee, dat, voor hem ook niet. Maakt ook geen hol uit. Nee, die, hij heeft gewoon een groot bedrijf. En die, die, die personeel heeft erin gereden. Oké, okay, en ja. En dat waren lease-auto's en die konden dan maar zoveel jaar mee. En dan zijn er helemaal prima. Dus die heb ik dan ja, dat is echt verhaal. Nee, nee, ik ben ook niet vergooid. Ik denk dat het meer uitmaakt wat je zelf comfortabel vindt dan dat je iets, iets koopt waar je vaak ja. voor andere in moet. Uh, maar jij studeert medicijnen toch? Ja. ja dat, ge dat, ge dat, ge dat, ge dat geeft voor mij dan status. Oh, nee. Dat denk vind ik, ik, ja, ja dokters en zo, dat vind ik, en chirurgen en huisartsen, dat vind ik, ja, daar heb ik gelijk een soort van bovenmatige bewondering voor. Terwijl het oh, nee. is eigenlijk ook maar gewoon een vak, maar dat, ge dat geeft voor mij gelijk status, ja. Ja, nou, dat, is er, dat is ook een inhoudelijke status natuurlijk. Ja, want je hebt ook mensen die, die studeren theaterwetenschappen, veel wetenschappen, Dan denk ik, ja, ja daar heb ik niet zoveel mee. Maar echt dokter, echt mensen genezen, dat is echt wel, dat is echt wel iets groots. Ja, ook hele grote verantwoordelijkheid. Dus ja, Precies. Dat, dat gaat er, nou. nou, we zouden hier nog een uur over door kunnen kletsen, Marit. Ja. <laughs> maar ik moet ophangen, want uh, we moeten verder. We gaan naar Curaçao. Oké. Okay, ik, ik spreek je zo meteen. Doei. Egon Sibrandi op Curaçao. Hallo, naam. Radio-DJ bij Dolfijn FM. Mm -hmm. Aan welke gadgets geef jij nou het meeste geld uit? Gadgets? Ja. Of, of Jeetje, nou ben eigenlijk nou, nu weer aan het sparen voor mijn nieuwe iPad. Oké. Okay. En, en, maar en, is, dat echt, is dat echt omdat het heel handig is? Of geeft het jou ook een soort van stoer gevoel? <laughs> nee, mijn, mijn stoere gevoel geeft mijn auto. Oh, toch. Dat is dan mijn status nee, Wat is dat nee, voor een de auto? Gadgets heb ik niet. Ik rijd zelf in een Chevrolet Avalanche. Oh ja, dat is wel lekker. Dat is een belachelijk groot uh, pick-up ding. Ja, dat, ja dat, daar heb ik ook wel iets mee, zeg ik heel eerlijk. Maar uh, dat, dat past dat ook wel bij zo'n eiland. Nou, kijk, het rijden in een pick-up is niet vrij normaal. grappig is, laatst vroeg een, uh, een kind aan mij, dat was de zoon van een vriend van mij die op vakantie was. Een jongetje van een jaar of tien, twaalf. Die zegt, maar waarom rijdt eigenlijk iedereen hier in een pick-up? En toen kan ik eigenlijk helemaal geen antwoord geven. Dus wij doen dat allemaal hier gewoon, maar... Ja. het is niet dat we helemaal gaan verhuizen zijn of zo. <laughs> nee, ja, je staat voor dat je dan daar groenten en fruiten zo ingooit. Maar dat ja, staat natuurlijk ook nergens op. Maar, kan ook gewoon in de achterbak natuurlijk. Ja. Ja, is, ja, maar als je daar komt, dan denk je ook van... ja, ja de pick-up trucks, tuurlijk. Tuurlijke, of uh, pick-up auto's, tuurlijk, iedereen rijdt daarmee, Maar er is inderdaad niet ja, het echt het een verklaring wel, voor is, te vinden. Het, is, het, is ook, ja, het, het wordt wel makkelijker... Er zijn wel veel mensen die gewoon uh, voor werk gebruiken met, met uh, dingen achterin gooien. Maar ja, echt nodig, weet ik nee. niet. En wat zijn nog meer statussymbolen op Curaçao? Nou, ik denk dat een van de mooiste is natuurlijk wel de gouden tand. Ja, dat dacht ik ook die gelijk aan. Die nu beroemd gemaakt door Serena Martina, de hardloper, de sprinter. Ja. Die een prachtige mooie heeft vooraan met een c erin. Dus, ja, het kan haast niet mooier. Maar de gouden tand is wel echt een, een, een statussymbool. Ja, dat neem je om te laten zien dat je geld hebt. Dat ja. Is goud in je mond. Dat is, dat is, dat is stoer natuurlijk. Ja, ja, ik vind het best wel lelijk eigenlijk. Ja, ik vind het ook helemaal niet mooi. Maar ja, ik weet ook niet of het echt gedaan wordt uit mooiheid. Maar nee. het, is, het straalt dus wel iets uit. En je kan er dus lettertjes, je kan ook diamant in laten zetten. Je kan ja. er van alles mee doen blijkt. En ja, het is wel echt de uitstraling die je hebt dan. Maar jij hebt dus geen gouden tand. <laughs> nee. <dat had laughs> Nooit aan gedacht aan ook. denk ik nee, nee. En is het ook hoe meer goudtanden hoe, hoe hoe meer status je hebt? Ja, dat is in principe wel zo, maar ik, ik denk wel dat als je er 5 uh, 6 hebt dat, dat mensen dan ook wel zeggen dat het niet mooi meer is. Dus het is, moet wel eigenlijk één of misschien twee zijn om, om dat, dat, dat, dat, dat het nog een beetje ziek is. Ja. Anders wordt het wel heel ordinair. Maar trekken ze die tanden dan echt eruit of is het een soort goudkapje wat er overheen zit? Ik weet het eigenlijk niet, ja. maar ik ben er eigenlijk al van uitgegaan dat het gewoon een goud uh, randje er overheen is, ja. Ja, dat denk ik wel, ja. ja. Maar hij kan er niet zomaar uit. Niet maar... dat je hem s'avonds even weglegt. <laughs> nee, maar dan zul je ook wel een soort speciale gouden tandarts voor hebben. Ja, je kan het, ja, het gewoon aan, namelijk vaak eens wel laten doen. Er zijn een aantal uh, tandartsen die dat doen, die daar gespecialiseerd in zijn. Ja, ja. Ah, grappig. Maar voor jou dus nog niet? Voorlopig. Nee, ik denk niet dat dat ooit. Ik denk ook, ja, ik, ik, nou ja, zou, ik denk dat het bij blanke mensen ook minder mooi staat. Weet je, het heeft natuurlijk wel op een of andere manier, het past het wel, ja, misschien ook omdat het bijna alleen maar zo is zoals ik het op ook zou kennen in ieder geval, ja, maar met donkere mensen met een, met een flinke glimmende tand yeah. erin, dat, dat matcht beter. Ja, maar ik, ik, ik kom net uit de bioscoop. Ik ben naar de film Spring Breakers geweest. Trouwens, een enorme aanrader. Maar daarin okay. zitten allemaal van die, van die blanke criminelen... die zo'n heel, heel goud of zilveren gebit hebben. Het, ja, het ziet, er, het ziet er wel raar uit. Maar dat ja, kan wel. Het stond wel echt gangster. Ik ga het dus overwegen, <laughs> maar het, ik weet het niet. Oké, okay, uh, Egon, uh, tot, bedankt tot zover. Zometeen gaan we het hebben over iets wat uh, sowieso geen status geeft... namelijk uh, broodbeleg. Nee. <laughs> Ik ben benieuwd. Tot zo. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over statussymbolen uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Rusland worden kleine hondjes gezien als statussymbool. Vooral als je ze dan nog eens extra duur en stylisch aankleedt. In Zuid-Amerika is, volgens onderzoek, sociale betrokkenheid een nieuw statussymbool. Wordt het eten van de gevaarlijke kogelvis gezien als verhogen van je status? In India wordt goud gezien als het ultieme statussymbool. De wereld van Philemon. Luba Corbet in Brazilië. goedenacht nogmaals. Hallo Luba. Luba is even, is even niet meer bereikbaar. Ik Lu ben er wel. Oh, je bent er wel. hoor, Luba. Ik ben er niet. Jouw telefoon, is dat ook een statussymbool? <lacht> nou, de mijne even nu niet, denk ik. Nee. <lacht> maar ik, ik heb jou best wel vaak gesproken nu uh, zo op de radio. Maar ik heb niet het gevoel dat jij iemand bent voor statussymbolen. Nee, dat, uh, dat, uh, dat heb je goed uh, ingegaf. <lacht> je bent er niet gevoelig voor, denk ik. Um, nou, ik ben... Nou, ik denk vroeger misschien wel, maar ik ben er zo ontzettend niet mee bezig. Omdat ik gewoon andere dingen aangekomen aan mijn hoofd heb. Dat zat ik ook aan te denken van, waarom ben ik niet meer bezig? Maar nee, dat, dat, dat, uh, dat heeft even geen prioriteiten, uh, die status. Nee, want het is wel, als je druk hebt, dan, dan, dan heb je daar ook veel minder... Uh, ja, dan heb je daar gewoon geen tijd voor. Of Dan ben je er ook echt helemaal niet mee nee, bezig. Want dat ik, is echt zo. Ik heb dat vroeger <laughs> wel eens een beetje gehad met, met een mobiele telefoon. Dat ik dat een beetje een statussymbool uh, vind, maar... Ja, nu heb ik het zo druk, te dingen te doen en, en zolang je het doen, dat doet, dan is het goed. Oh, je viel even weg of ik viel even weg, iemand. Hmm. Ik denk ik. Nee, ik, ik zeg. Vroeger had ik een mobiele telefoon wel misschien een beetje als statussymbool toen ik 13 was of zo, maar nu moet je het gewoon doen nu ik het druk heb. Ja, en ik ben nu ook aan het downsize eigenlijk. Ik had eerst zeg maar een, uh, een, zeg maar een echte goede smartphone. Die was te goed, die had te veel functies. Oh ja. En uh, die heb ik uh, aan de zee gedoneerd. Nou heb ik een iets minder slimme smartphone. Maar je hebt wel een hele gaaf auto, toch? <laughs> nee, nee, echt, oh. echt niet. Een pick-up, nee, toch? nee. Ja, het is een... Nee, nee, het is een station wagon. Een oh. Chevrolet. Het klinkt wel heel stoer, Chevrolet. Maar het is echt een ding uit 1999. Zo'n wijnkleurig ding. Oh. Waar de bumper aan met duct tape was vastgetaapt een tijd lang. En dan zit er ook nog eens een keer een gastank in. Dus dan kan je niet zo snel en hard optrekken. Oh, maar, maar als je maar lang lacht genoeg lacht en... houdt... dan word je vanzelf wel weer uh, status. Ik denk niet dat het een woord heeft. Oh. Dat is niet. Hey, wat zijn er dingen in Brazilië die... Statussymbolen zijn die in Nederland dat niet zijn. Ja, echt de meest opvallende, wat, wat ik al heel snel hier zag, is dat mensen met doktersjas op straat lopen. Wat? En dat zijn wel me mensen in doktersjas met zo'n tot boven de knie. Ja, ik verstond het en... wel, maar ik vond het zo gek. Uh, nou, dat is weer jammer dat je nu net wegvalt. Ik was zo benieuwd naar dit verhaal. Statussymbool dat ze met doktersjas op straat lopen. Dus wij gaan even naar muziek dan. En dan gaan we uh, proberen om weer contact te leggen met Luba in uh, Brazilië. Mayor Hawthorne met The Walk... Van het album How Do You Do? Meer Half-Throne met The Walk. Radio 1, PNN. De wereld van filemon. Ja, we waren blijven steken bij Luba, die viel even weg. Maar als het goed is, ben je er weer Luba. Ja, ik ben er. We hadden het over statussymbolen. En jij zei: het is uh, een statussymbool om met een doktersjas over straat te lopen. Ja, daar lijkt het inderdaad wel op. Vertel. Er lopen gewoon mensen het ziekenhuis in en uit met een doktersjas en soms ook met een stethoscoop. En dan gaan ze ermee de metro in en dan staan ze gewoon een beetje zo uh, dokter te wezen of zo. Ja, maar dat is, ik zei dat net al tegen, uh, tegen Marit uit, uh, ja. uit Boston. Ik zei van, mij, ik, voor mij is dat ook een statussymbool als iemand dokter is. Ja, maar als ik dat dan zo zie, dan, dan vergaat het je wel weer. Want ik moet dan alleen maar aan hygiëne denken eigenlijk. Ja, hoe, bedo hoe bedoel je? Nou ja, dan lopen ze met een jas op straat. En, en ik, ik moet altijd bij een dokter, dan denk ik... Ja, oké. Okay. Nou, het gaat niet lukken met Luba. Ik uh, had nog uh, gehoord dat ze nog over de slotjesbeugel gingen hebben. Want dat is ook een uh, statussymbool in uh, Brazilië. Maar we gaan het een andere keer proberen. Misschien moet ze een uh, nieuw statussymbool kopen. Namelijk een hele goede telefoon. Jammer. In ieder geval bedankt, Luba, als je mij wel hoort. Dan gaan we naar Rob van der Merwe in Canada. Goeienacht. Goeienacht. Je werkt daar in een hostel. Ja, klopt. Zijn daar in Canada status eh, bepaalde zaken... geven die status die in Nederland eh, geen status hebben? Uh, nou, dat valt mij eigenlijk al heel eerlijk. Er zijn niet heel erg op. Uh, ook niet een uh, dokter, of een uh, slotjesbeugel. Uh, hm. Maar ja, nee, het, het mooie eigenlijk hier is dat uh, mensen eigenlijk... Uh, iedereen ongeveer accepteren, hoe ze ook was hoe ze ook zijn. Ja, dus er zijn weinig dingen die echt status uh, geven. Ja, ja, maar toch, maar het is, het zijn... intellectuele dingen... Sorry? Misschien wel intellectuele dingen, zoals opleidingen. of, of je professor bent of dat soort dingen? Uh, nou, ik denk dat het, het papiertje veel belangrijker is. Uh, dan in Nederland. Uh, voor een diploma en dergelijke. Ja. Uh, dus dan kijk je kijkt hier veel directer naar wat je, wat je hebt. O, qua opleiding. als jij. Uh, ik zeg maar wat communicatiewetenschap hebt gestudeerd. en uh, je wil striptekenaar worden, bij wijze van spreken. ja, dan zou dat niet echt. Uh, zou dat niet, uh, 1, 2, 3 lukken. Nee. Dat ze dan kijken naar je, naar je, naar je cv en zeggen van ja, maar je hebt het verkeerde gestudeerd, weet je wel Ja, ja. Hey, en uh, ben jij gevoelig voor statussymbolen? Nee, verre van. Echt verre van. Nee. J wat voor type ben jij? Alternatief? Uh, ik heb nog steeds geen smartphone. Oké. Okay. Je hebt nog steeds geen... Oh, maar je hebt wel een mobiele telefoon. Ik heb wel een mobiele telefoon, En ja. dat is voor jou al heel wat? Nou, ja. Het is makkelijk voor de tijd. En uh, mijn werk uh, kan me bereiken. ja. Wat dat betreft is Canada lijkt me wel een relaxed land. Het is niet zo opgefokt als die verhalen die we uit Amerika horen. Nee, dat klopt. Dat gevoel, ja, zo komt het mij ook over in ieder geval. Lekker chill. Ja, ja, ja, precies. En zo kom jij ook over. Dus wat, wat dat betreft pas je daar goed. <laughs> ja, dankjewel. dank je wel. en jij gaat nu naar een feest van een Breda's DJ. Ja, klopt. Dus ik zou zeggen, veel plezier daar. Ja, dank je wel. En tot de volgende keer. Oké. Okay.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 Ja, Jochem Meijer met zijn wakker wordt liedje. Uh, opmerkelijk nieuws deze week. Uh, er werd namelijk 5000 kilo aan Nutella gestolen uit de vrachtwagen. Ja, en ze hebben geen idee wat er met die chocoladepasta is gebeurd... waar die is gebleven en wat de dieven ermee willen. Maar het leek ons een mooie aanleiding om het eens te hebben over broodbeleg. Wat uh, wordt er op het brood gedaan in de rest van de wereld? Ik begin mijn zoektocht in Boston, daar zit Marit de Vos. Goeienacht. Hoi. Mis jij je boterham met pindakaas? Ja. ja, ik eet meer hagelslag nu dan ik ooit in Nederland eet. Want dat hebben ze wel daar, hagelslag. Nee, dat laat ik mensen meenemen. Echt? Ja. Maar, dat vind, maar ik vind dat, dan ben je in een land waar je echt alles kan kopen... maar dan mis je specifiek één ding... Ja, het zou ook wel psychologisch zijn, denk ik. Maar het is ja, dat bedoelde zo... ik eigenlijk, ja. Het ja. is le lekker Hollands. Want ik heb echt al drie jaar geen chocoladepasta of uh, hagelslag gegeten. Dat nee, ik, ik ook best wel lekker vind. vind. Ik hou ook helemaal niet van stroopwafels, maar ik eet ze hier heel veel. Ja. Wat doen de Amerikanen op hun brood? Um, nou, er zoveel uit wat. Als het maar veel is, ze gooien eigenlijk alles in hun ijskast tussen twee boterhammen. Dus of het nou kip is, biefstuk. Ja, maar echt ook. Ze hebben croissantjes, daar doen ze dan een worst in. <laughs> of een biefstuk beef, of zo, hoe noem je dat? Een hamburger. Ja. Oh, je valt een beetje weg. Oké. Okay. En, uh, en sowieso als je, als je een broodje koopt, krijg je heel veel erop. Dus ze doen dan uh, wat wij in één pakje kipfilet verkopen bij Albert Heijn. Dat zit op één uh, broodje kip. Dus meer beleg met een beetje brood erbij. Ja, ja, wij eten denk ik ook veel meer. Ik, mijn collega's en zo die eten dan twee boterhammen met zoveel beleg. Ja. En ik dan gewoon vier boterhammen met weinig erop. Ja, en ik denk dat het laatste gezonder is, toch? Ik weet het niet, ja, denk ik het wel. Als je ziet wat ze hebben bacon en zo ertussen stoppen, ja, dat, uh, dat is waar. En overal zit ook suiker in, hè? Ja, ze dus voegen alles uh, kleurstof en suiker toe, ook met yoghurt. Het is heel moeilijk om. Uh, uh, niet heel moeilijk, maar je moet even goed zoeken. Anders krijg je de toegevoegde smaakjes in je yoghurt. Zo, en gewoon, maar veel, veel brood vind ik zelfs niet, niet te eten daar. Nee, er dus zit het ken ik, ik, Met alle Nederlanders zijn we op zoek naar het ingrediënt... wat het zo raar maakt met smaken. Het is een soort anijs bijna. Ja, ja, ja. ja, ja. En, en, en, en ook heel zoet. Ja, heel zoet. En bijvoorbeeld ook crackers zijn zoet en zout. Volgens mij is dat in Azië ook heel gebruikelijk. Ze hebben zout en suiker erin toegevoegd. En Nederland is natuurlijk het kaasland. Kan je er wel een beetje fatsoenlijke kaas krijgen? Um, nou, ze eten meestal cheddar of uh, uh, Swiss cheese. Dus volgens mij die... Uh, ja, emmentaler, ja, denk ik wel. Emmentaler, ik dan, ja. Maar um, dat is je hebt hier wel eens een beetje hip om, uh, om juist Nederlandse kaas te verkopen. Echt? Ja, ze hebben, sommige hebben Old Amsterdam. En uh, een beetje de hipste supermarkt hier, die heeft heel veel Gouda, noemen ze dat. Oh, Gouda. Ja, ja, ja. Ja, Gouda. Maar dus volgens mij is dat geen beschermd merk. Dus volgens mij mogen ze dat overal produceren. Ja, maar er staat wel op allemaal dat het uit Nederland komt. Oké. Okay. Maar het is zo grappig, want het is precies dezelfde kaas. Want ik heb het natuurlijk wel geprobeerd. Maar ze doen het dan zo'n rood, wat je bij Babybel ziet. Weet je, zo'n rode laag. Oh ja, ja. Omheen. Dus alle Nederlandse kaas, nou ja, die hier in Boston te is, heeft vaak een ander kleurtje aan de buitenkant. Maar het is wel, wel goed, hè, nieuws, dat het dan hip aan het worden is. Ja, dus wel... Als je van kaas houdt tenminste. De, ja, in Old Amsterdam, is is natuurlijk echt heerlijk. Zeker, ja. Dus het, het, ja, het is duurder denk ik dan bij ons natuurlijk, maar um, het is net zo lekker eigenlijk. Ja, nu alleen nog lekker brood vinden. Ja, inderdaad. Ja, maar biologisch brood misschien? Ja, ze hebben heel veel um, biologische supermarkten, dat is dus ook dus een beetje hip. En die verkopen inderdaad voor... een. Zo'n 8 dollar was het duur. Maar okay. dan heb je, heb je echt dat Duitse brood. Dus ja, dat, dat harde. Buren. Oh ja, ja. Ah, ba. Maar het is trouwens echt best wel makkelijk om zelf brood te bakken. Oh, dus ja, zou ik je moeten wel... proberen. Het is, echt, het is echt helemaal niet moeilijk. <laughs> Mensen denken altijd dat het heel lastig is. Maar het, gewoon een cakeblik en je hebt uh, zo brood gebakken. Heerlijk luchtig. Ja, dat is wel een goed idee inderdaad. Nou, ik vind dat Duits ook wel heel chill. Oké. Okay moet maar een beetje aan de krasatjes met hamburgers dan, denk ik. Ja, ja maar dan kom je, word je zo dik. Dat wil je ook niet. Ja, dat, maar ja, dat uh, moeten we maar gaan marathon, marathon gaan lopen. Precies, precies. Hé, hey, Marit, dankjewel voor je verhaal uh, deze nacht. Graag gedaan. En ik wens je een goede dag daar. Oké, okay, jij ook. Fijne avond. Egon Sybrandi op Curaçao. Nogmaals goedenacht. Allemaal goedenavond. Ja, het, uh, het broodbeleg op Curaçao. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja eigenlijk heel saai, want wij, wij tegenwoordig hebben we echt alles wat je in Nederland krijgt. Want we hebben namelijk sinds een jaar of twee een Albert Heijn. Mm. Dus daarmee was de lol er wel een beetje van af. Want daarvoor? daarvoor? Nou, je kon wel heel veel dingen krijgen. Grappig genoeg toen ik erover na ging denken, dacht ik ja, ik heb eigenlijk altijd wel alles kunnen vinden wat ik. Wat ik we hebben wel gewoon ook haargeslag of binnenkaas of, of dat soort dingen. Alleen voorheen waren er heel vaak producten dan uit Venezuela of uit Amerika. Ja. En, uh, maar ja, met Albert Heijn erbij is natuurlijk ook gewoon de hele serie... de fans, Hagelslag en zo op uh, tafel <laughs> de ruiter. En de ruiter. Tony de dingen, ruiter. Ja. ja. ja. En, is, uh, en wat uh, doen de curaçao dan op hun brood? Nou, daar zou ik zo ook over na te denken. Want volgens mij eten die helemaal niet zo heel veel brood. Want brood is niet echt heel erg gebruikelijk uh, goed. Maar, ja, dus blijkbaar ook dit als ze het eten. Maar, maar hoe ontbijten ze dan het... bijvoorbeeld... Nou, heel veel met vettigheid. Ah. Uh, Pastetjes, van die, van die kleine gebakken, gefrituurde bladerdeegdingen met, met iets erin. Kaas of vlees of zo. Dat is ja. echt een ontbijtding. Maar, het is ook, maar het is, aan de andere kant is het ook best wel raar dat wij wel zo brooderig zijn. Dat, het is best wel een onlogisch product eigenlijk, brood. Ik, ik, ik eet het wel, maar ik, soms als ik erover nadenk, denk ik, ik vind er eigenlijk helemaal niks aan. Maar het is, nou heel Holland, dat het zo... dat is morgens, middags... Ja. En als je wil, s'avonds ook nog eens brood zitten eten. <laughs> ja, <laughs> ja dat, dat, dat heb je soms van die dagen inderdaad. Dan eet je s'ochtends uh, brood, smiddags en dan s'avonds soep met brood. Ja, kijk, ja. zou je dat nooit zien doen. Misschien een keertje in de ochtend. Maar het schijnt ook best wel ongezond te zijn, zoveel brood. Oh ja? Ja, omdat het, uh, ja, je, wordt, je wordt er dik van schijnt. Je kan beter gewoon een beetje kip ja. en salade eten. Ja, maar ik zeggen, dan moet je wel een alternatief bedenken. Het heeft ja. natuurlijk wel een soort van voedingswaarde. net zonder dat, dat je er heel erg dik van wordt. Ja, ja. Maar uh, de Curaçao-enaren die, die eten dus eigenlijk niet zoveel brood. En jij kan uh, op brood smeren wat je in Nederland ook op je brood kan smeren. Ik kan nu gewoon met een winkelwagentje langs. De, alle, alle producten die jij uh, bij jou op de hoek ook kan krijgen. De hele serie fans. Dat is, uh, dat is aan de ene kant heel relaxed. Maar ik heb al eens eerder gezegd. Ik, ik, ik hield wel van de charme dat we dat vroeger gewoon wel eens een week hadden: dat er geen aardappels waren. of dat er geen havens lagen op het eiland te vinden. Dat ja, dat begrijp ik ook. Dat wel. begrijp meer. ik ook wel. Dankjewel, Egon. Oké, okay, bedankt. En ik hoop naast... je snel weer te spreken. Yo. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over broodbeleg uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Egypte is het gerezen brood ontstaan. In Nederland is Hagelslag het populairste broodbeleg. Er worden zo'n 600 miljoen boterhammen per jaar gegeten. In Amerika, Canada, Turkije en het Verenigd Koninkrijk... is vooral pindakaas populair voor op het brood. In Engeland kan je in een hotel de duurste boterham eten voor maar 150 euro. Al krijg je dan wel een driedubbele sandwich... belegd met 30 maanden oude Spaanse ham, kwartels en witte truffels. De wereld van Philemon. Luba Corbe in Brazilië. Ben jij een pindakaaseter? Ik ben er. Wat? Ben jij een pindakaaseter? Goeie vraag. Nou, ik, ik mis het inderdaad uh, wel. Sinds ik het niet meer echt uh, makkelijk kan hebben. Je hebt hier wel pindakaas, maar dat is van dat Amerikaanse hele zoete. Oh ja, ba. ba, ba. En ik heb... Uh, ja, ja, ik weet niet wat, maar... Dat niet lekker, maar ik heb het uh, een keertje zelf gemaakt. Dat was best makkelijk. Oh. Ja, en uh, Wat gaat erin? Pinda's in de... en olie. <laughs> dan ja, ben je er al is, bijna, denk is, ik, is toch? Beetje zout, ja. Maar, maar blenden. Ja, maar hoe, hoe, hoe, hoe maak je die pinda's dan fijn? Uh, blenden. Oh, die kan Met je ook blenden? Oh, Oké. Okay. Oh, goeie, ja. ja. Hey, en wat uh, eten de Brazilianen op hun brood? Nou ja, inderdaad, eten ze überhaupt wel uh, brood, is de eerste vraag van het beleg. Ze, ze eten vooral pistoletjes, dat is zeg maar wat, je vaak, wat iedereen bij de bakken haalt voor s ochtends. Ja, dat is natuurlijk typisch uh, Braziliaans, een pistolet. <laughs> ja, het heet japan français, Frans brood. Oké. Okay. En, en uh, dat eten ze dan het liefst uh, van de plaat, van een bakplaat met boter, met koffie. En dat was het dan, dat was een ontbijt. En uh, gedurende de dag, of ja, smiddags eten ze dan gewoon warm en gedurende de dag heb je verschillende soorten brood, uh, uit verschillende landen, wat je dan ook inderdaad zoveel mogelijk vult. Dus, dus inderdaad hier ook beleg met brood en dat is dan vaak ham met kaas, met ei, met deken en nog een beetje sla erbij en dat past dan allemaal in een soort, ja, sandwich. Oh ja. En je hebt ook dat, zeg maar, wat, dat, dat brood dus in sneetjes, dat is ook het vieze brood dat je niet vers kan kopen, wat te lang houdbaar is. Ik oh, ja, heb ook zelf maar gewoon een broodbakmachine in gekocht, want dat is dan wel uh, ja, leuk. Ja, dat, dat, dat is heel makkelijk, toch? Ja, dus inderdaad dan wel één dag lekker en daarna dan denk je ook weer van... Nee, dat klopt, uh, ja. Dat, dat is dan weer wat minder lekker. Ja, ja, ja, je moet elke dag uh, vers bakken. Ja, dat kan ook weer geen zin in. Al die ingrediënten bij elkaar doen en een knop aanzetten. Maar die, die Braziliaanse die, die eten s'middags warm, maar dan s'avonds ook weer? Ja, s'avonds vaak ook. Of gewoon snacks. Maar dat, dan, dat staat dan een beetje los van een boterham. Dan is het meer uh, weer uh, een, een, um, een hoop uh, gestoofde vlees of gebakken vlees... met dan daar weer gesneden pistoletje bij. Oké, okay, maar moet je daar niet gewoon aan meedoen dan als Nederlander in Brazilië? Dat je gewoon overgeeft aan die eetcultuur? Ik, uh, ik doe heel erg wel mee aan, aan die cultuur. Uh, ik ben nee, onderweg uh, net iedereen hier uh, doet dus op zo'n bakplaat brood. Of ze kopen een stuk cake onderweg of een partijtje. En ik eet middags eigenlijk altijd warm. En uh, s'avonds uh, af en toe ook gewoon zo'n hele berg vlees op een uh, terrasje met een biertje bij en een beetje brood. Maar af en toe mis je wel inderdaad wat je, wat je geband bent. Wat je, wat je eigenlijk je hele leven lang hebt gegeten. Ja. Dus die pindakaas. En hier kan je ook al Gaan Nederlandse kopen. kaas kopen wat je wil. Ja. Dus dat, dat is ook geen probleem. En, en, dan, is, uh, ja, dan... en zo, dan blijf je ook een beetje slank. Ik neem geen... Sorry? Uh, nou, als je alleen maar beken gaat uh, eten met een heel klein beetje brood erbij... Dan, dan kom je volgens mij ook aan als een gek... Ja, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Oh. Ik, ik heb er niet zo'n last van snel nou aankomen. Dus, uh, maar, maar ik neem geen bammetjes meer mee. Dat deed ik in Nederland wel. Maar ik ben niet nu iemand die zeg maar, twee broodjes in een broodrommel heeft. Dat doe ik ook niet dat meer. Heb dat heb ik nog nooit van mijn leven gedaan. Doen. Nee, wat heb jij dan gedaan? Nee, ja, weet ik niet. Ik. Uh, Na school of zo. Ja, vroeger school. op school had ik dat wel. Was, ja, nee, ja, nee. <laughs> op de middelbare school al niet meer. Volgens mij had ik gewoon een kantine. Nee, ik, ik denk op de basisschool ja. dat ik ooit wel een keer een broodrommel gehad heb. Maar ik, ik kan me helemaal niet meer herinneren. Nee. nee, ja, nee ja, ik kan nee. Wel lang voeg in Nederland. Echt? Dan krijg je zo'n ja. boterham met honing, waar die honing dan helemaal ingetrokken is, wat zo'n droog plakje wordt. Nee, honing en jam, uh, nee. Maar wel ja. kaas. En dan, oh, ja. of niet zweetkaas. Hou op. Hou op, hou op. Ik <laughs> moet niet aan denken. <laughs> hey, uh, Luba, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Dus uh, je kan uh, nog uh, ja, vaak eten wat je in Nederland ook eet... en af en toe dan, uh, doe je gewoon lekker met de Brazilianen mee. Vaak genoeg, ja. Want je wordt er toch niet dik van. Daar heb je geen aandacht voor. Hartstikke fijn. Ja. Dankjewel. Ik spreek je snel. Hoi. Dan gaan we naar onze laatste beller, Rob van der Merwe in Canada. Nogmaals goedenacht. Goedendag toch een keer. Voordat je naar de DJ gaat... DJ, hoe heet hij ook weer? Rehab. Rehab. Uit, uit Breda. Ja, wil ik eerst nog even weten wat je op jouw brood heet? Uh, nou, brood eet ik niet heel veel hier. Ik eet wel heel veel baguette. Oh. Omdat het, uh, ja, het is natuurlijk... Uh, Quebec is een, uh, heeft heel veel Franse invloeden. Ja. En uh, ik betaal uh, denk ik de helft van de prijs voor een, uh, voor een Quebec... als wat ik voor een brood van hetzelfde van spul als waar... al in uh, Brazilië en in, uh, in, uh, in Amerika, van het dat, van dat kauwgombrood. Oh ja. ik liever voor een baguette. Ja, oh, dat is hartstikke lekker. En wat doe je erop met je brie? Uh, nou, dat is, dat is dan ook weer niet te betalen. Oh. Uh, je Dan uh, zou je zeggen, dan neem je Gouda-kaas inderdaad. Betaal je 6 dollar voor acht plakjes, dus dan is hem ook niet meer. Dat was de eerste twee weken alleen. Ja. Uh, maar ze hebben dan wel van die hele aftantse uh, C-merk-kaas. En dan neem ik dat toch nog wel als een soort van... Ja, een stukje plastic vervang. smaakt het waarschijnlijk naar. Ja, ja precies. Maar, maar wat eet uh, die Can Canadezen dan op rood? Nou, ze eten niet zoveel brood sowieso als, als Nederlanders. Niet zoals wij uh, s ochtends en smiddags op brood. Uh, het, ik heb het wel eens eerder aangegeven in de, in de show dat uh, de, het is heel erg goedkoop hier om buiten de deur te eten. Dus het, die foodcourts zitten gewoon in de, in de pauze, zitten gewoon helemaal vol met mensen. Maar ze gaan warm en, eten. Ja, ja, ja, precies waar ze gewoon... Uh, ja, of uh, eten wat er al heel hele tijd ligt. Maar ook inderdaad, wat ze ook aangaf in Brazilië en Amerika... dat er als ze dan iets eten op brood, dan is het gewoon echt, uh, echt alles. Het van alles. Dan zeggen ja, je komt wel aan van brood... maar dat komt voor niet door brood... maar voor, door wat er allemaal op komt daarin. Ja. En dat is ook bacon en, en vettigheid, kip, uh, met veel saus. Ja, heel dus, ja, vooral heel veel saus. Ja, ja, ja. ja. Maar uh, ja, je moet je dus wel aanpassen aan dat land. Ja. Nou ja, ik bedoel, uh, ik... Uh, ze zien hier in Quebec als een af, ja, afzonderlijk gedeelte van, uh, van Canada, eigenlijk. Ja. Ze dus proberen me dan allemaal zo quebec te gedragen <laughs> door gewoon een baguette melk dag nog mee naar huis te nemen of naar werk te nemen. Ja. Ik heb meer, ik heb meer baguette dan de Franse zie hier, dus ja. <laughs> ja, maar wel gek dat de brie dan wel weer zo duur is. Ja, ja er zijn nog goedkopere versies. Ik bedoel, dat is er allemaal wel, maar. Uh, ja, ik, ik ben zelf gewoon meer een fan van, van Gouda kaas. En uh, ja, brie dan als het gewoon uh, in het weekend uh, s'avonds even, weet je wel. Ja. Dus. Nou, super, bedankt voor je verhaal. Geen probleem. En uh, veel plezier in de club. Doe hem de groeten, DJ zal ik Rehab. Zal ik en zal ik uh, ik, uh... ja, dat zal ik doen. Waag een dansje voor me. Nou, ga ik doen, jong. Doeg. Houding. Fijne dag. Dan gaan wij naar uh, Frank van der Lende, die zit hier naast me. Die yes. doet het volgende programma, dat heet Nachtbrakers. Wat, dit is hier een kopen een, een en gaan van mensen. Wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Nou, nee, met de mensen heeft het allemaal niks te maken. Het heeft meer met het programma Antzig te maken. Dat er veel gaat gebeuren. Het gaat over je favoriete stad in Europa. Oh, en daarom heb je allemaal mensen uit allemaal steden uitgenodigd. Ja, die, uh, nee, die ga ik wel zo meteen bellen. Ook oh. uh, een beetje in de lijn van jou. Alleen dan uh, allemaal in Europa. Naaper. aper. Ja, sorry. <lacht> nee. nee, ik ben in Berlijn geweest uh, begin van deze week. Drie oh, dagen, kijk. vier dagen. Ja, het was hier zo fijn. En, en toen ging ik over nadenken, wat is nou eigenlijk mijn favoriete stad in Europa? Ik vind Parijs te gek, ik vind Londen te gek, ik vind Berlijn te gek. En toen dacht ik van ja, ik vraag het gewoon aan mijn luisteraars wat hun lievelingsstad is. Je bent gek als je het niet doet. Ja, en jou, uh, Filemon, <laughs> daar ben ik wel benieuwd naar. Nou, ik zit even te denken aan Berlijn of Madrid... Berlijn vind ik, denk ik wel echt het het is wel, het is wel een hele andere stad, toch? Volgens mij is Madrid. Ja, ik, vind Madrid, ik, ik hou heel erg van eten. En dat is natuurlijk wel echt Madrid. Dat, dat, daar kan je zeg maar om elf uur beginnen met eten s'avonds. Ja, ja. dat, dat, daar ben ik echt van. Dus die Spaanse steden vind ik allemaal te gek. Maar Berlijn, dat vind ik wel... Ik ben kunstliefhebber. Ik, ik heb zelf kunstacademie gedaan. Dus daarom vind ik dat weer heel erg leuk. En verder, want de sfeer in Berlijn is ook wel bijzonder. Zeker als je het ook vergelijkt met Amsterdam. Het heeft wel wat van elkaar weg... Volgens mij is Berlijn nog vrijer. Ja, en het is meer ex veel experimenteler En het is minder duur daar. Ja. Dus daarom kan je kunnen studenten en kunstenaars en zo kunnen daar ook nog wonen. En Amsterdam is natuurlijk okay. toch aan het verjuppen. Alles wat binnen de ring is, dat is gewoon eigenlijk niet meer te betalen. Maar... Voor mensen die een beetje creatief zijn. Dus dat vind ik wel echt heel erg jammer. En als je nog even naar Madrid kijkt, dat is dan je tweede lievelingsstad van Europa. Mag Berlijn op één of niet? Uh... Ja, je, ja. Ik, vind, ik vind het altijd zo arbitrair om van die lijstjes. Dat vind ja, ik zo nee, moeilijk. Ik ja, nee, nee. kan dat nooit zo goed van die lijstjes maken. Maar voor nu, qua gevoel? Ja, dan zeg ik... Ja, nu zeg ik dan Madrid. Oké, okay, en waarom in Madrid Omdat dan behalve eten? Is <laughs> Morgen, 22 graden. <laughs> ja, ja, maar, dat, uh, maar er, zijn, ja, er zijn wel meer gave steden. Ik, ik, ik was laatst in, uh, in Boekarest. Ja, Roemenië. Ja, ook helemaal te gek. Wat is daar dan weer zo mooi? Ja, omdat het heel erg een opbouw is. Omdat daar nog van alles aan het gebeuren is. Amsterdam heb je toch een beetje het gevoel dat het af is. Ja. Dat het klaar is. En Boekarest, dat, dat gaat nu pas beginnen. Dat gaat nu, nu begint het daar. Ja, dat, dat is dat vind wel ik, interessant. En dat vind ik een mooi gevoel. Nou, zo heeft elke Europese stad natuurlijk een beetje zijn eigen sfeer. Ja. Want Bucharesten... En Zutphen. Zutphen vind ik oh, ook hè, een hele mooie Europese wereldstad. stad. Daar kom je vandaan, ja. toch? In de buurt. <laughs> dat is een heel mooi stadje. Ja? Ja, maar, maar wel oerzaai. Op maandagavond kan je, daar, kan je daar niks. En op zaterdagnacht? Ja, dan kan je ook eigenlijk niks. Naar de radio luisteren. Ja. Ga je vanavond nog uh, ga je naar Zutphen of naar Amsterdam? Uh, nee, Amsterdam. Oh, okay, okay. Maar ook daar kan je nu niet meer echt uit hoor. Ja, ah, drie uur. Ja, dan houdt het wel op al. Ja. Klein stadje. Nou, rij voorzichtig, jongen. Fijne show. Dankjewel. De wereld van Philemon.